Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De overlast op station Den Haag Centraal loopt de spuigaten uit. Wat zeggen ProRail en de NS. Er staan bankjes uh, stonden in de stationshal. En uh, ja daar uh, zijn mensen die daar overnachten, uh, die, daar over, die daar overdag uh, verblijven, die daar zijn. Ja, en dat zorgt voor uh, uh, overlast op, uh, ja, op allerlei... Uh, uh, manieren, uh, agressie tegen reizigers, uh, diefstal, uh, ja, dat soort dingen. Volgens ProRail en de NS wordt de overlast meestal veroorzaakt door dakloze migranten. Op het station zijn ook al wat bankjes verplaatst naar een plek achter de incheckpoortjes. Aan het eind van de zomer wordt gekeken of dat heeft geholpen. Heineken heeft in heel Nederland reclameposters weggehaald... waarop een nieuw biertje wordt gepromoot. Volgens RTL Nieuws komt dat doordat de modellen op die posters te jong leken. De bierbrouwer werd deze week op de vingers getikt... door een stichting die kijkt of reclame wel volgens de regels gebeurt. En Heineken zegt dat de modellen wel oud genoeg zijn... maar heeft de posters dus wel weggehaald. De Poolse scheidsrechter Marciniak mag volgende week... toch de Champions League finale fluiten. Ook al is er wat gedoe rondom hem... de scheids had een toespraak gehouden. ...voor een extreemrechtse politieke partij. De UEFA zegt dat de scheidsrechter uitgebreid sorry heeft gezegd. En boze gezichten op Schiermonnikoog en Ameland... over een plan van hun veerbootdienst. Die wil vanaf deze maand minder heen en weer varen naar de eilanden. De watergeulen die slibben dicht met bagger. En volgens de veerdienst zorgt dat ervoor... dat boten niet meer veilig langs elkaar kunnen varen. Maar daardoor diensten schrappen is geen goed idee, zegt de VVV Ameland. De toeristische sector is de belangrijkste sector hier op het eiland. Voor de leverheid op het eiland als inwoner ook. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we... Uh, naar het ziekenhuis kunnen, bijvoorbeeld. Uh, dat je. Ja, het, het, alles hangt met elkaar samen. En de burgemeester van Ameland die baalt ook flink. En wil dat de veerdienst samen met de overheid gaat kijken naar een oplossing. Heb ik nog het weer voor je? Het is grijs, maar het klaart ook steeds verder op. Vanmiddag af en toe wolken. Maar ook flink wat zon bij 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and liked the pal With money, money, money, ho Chinga, chinga, chinga, blow Lori was a witch Yeah, a sneaky little bitch So fuck that little mouse Cause I'm an Ciao, Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ja, die deed ik er even achteraan, want anders dan zouden we in de problemen komen. <laughs> uh, duidelijk, ja. Maar yeah. we krijgen nu toch de expert... Ja, we krijgen nu de expert die vandaag geen expert is, maar... Uh... <laughs> is een ja, maar je hebt nog wel de, de jingle horen. Ja, maar die heb ik niet. Daar heb ik net oh. al naar gekeken. Ik heb nog steeds die jingle van jou niet. Ik heb hem al zes keer opgestuurd. Maar jij bent vandaag niet in je rol als expert, dus we draaien ik hem niet. niet. We <laughs> hebben wel net Malle Baba gedraaid, dus... dus... <tus> Oké, <Okay>, genoeg. <laughs> Yeah. Okay. Ja, ook Ja, ja, ja, ja, Want we gaan het hebben over de historische campfire, hè? Ja. ja, de historische campfire, hè. Die, uh, de 16e begint. Drie dagen lang, hè? Uur. 16 17, ja. uur, 17 Ja, ja, ja. het is ZFM Radio. Uh, die gaat dan ook uitzenden vanaf het circuit, dus dat is wel leuk. Dan gaan we ook meteen mensen interviewen die daar uh, los rondlopen. En uh, nou, dus, zoals gezegd, alle uitzendingen komen dan vanaf het circuit. Wij ook, hè, op vrijdag. Ja. En uh, jij ja. ook op zaterdag, heb ik begrepen. Ja, ik ook. En Hendry, jij volgens mij ook hè, de hele dag of de hele weekend? De hele weekend zo'n beetje, ja. Ja, want uh, uh, uh, meestal doe ik de middag dan vanaf 2 tot 5 uh, uur. Oh, doe jij dat meestal, ja? Ja, oh, ja. Op alle, bijna op alle dagen. Oh, wist ik Oh, dat is goed. Ja, nou. En wat heb jij met de uh, historisch Grand Prix, uh, Henny? Ja, nou ja, ik, ik, ik ga er altijd naartoe. En uh, ik heb natuurlijk zelf uh, historische motoren. En, uh, ik heb er nu nog maar één, dat is de uh, MV Agusta van 1975. Dus uh, daar rijd ik altijd mee met de Parade. Op uh, zaterdag is die, uh, door het dorp heen. Ja. Oh, dan kom jij er ook langs. Oh, ja, wist ja, ik ja. ook niet. ik ben nooit langs gereden. Nee, nooit. Nee. nee. Sorry, mijn fout hoor. Ik wist ook niet dat mijn toeren ook mochten. Want ik heb juist van die mooie manje uitlaat, vanuit Italië over laten komen. Dat zijn de originele FTA Koest race uitlaten. Dat zijn net zo'n trompetten. dat. Oké. Als je weet wat geluid er uit een trompet komt. Ja, mooi. Ik ga nog een keer met een motor In plaats van een mens. Een motor van 10.000 toeren. Dan... Ja, wil... ...krijg je een hele symfonie te horen. Nou, oké. Okay. Nou, ja, Als het nog een beetje om aan te horen is... ...dan kan het wel, maar... En weet je iets van het programma van de Historische Grand Prix? Ja, ja, ja. ja. Het, het begint dus om tien uur. Uh, op vrijdag zitten je Willem Boer... ...en uh, Charles Duif. En dan draai jij, hè... ...Pim en uh, Marja. Ja. Ja. En jullie hebben we op de... ...op de walking... Uh, uh, ...reporter... Hebben jullie Hans Botman? Ja klopt, okay. die gaat ja. rondlopen, ja. ja. ja. ja. En uh, om, om twee uur begint Hans Botman, die doet dan uh, de techniek. Of nee, Isabel Gunnarsen doet de techniek. Ja. ja. En dan uh, is Hans er ook bij en Benno Veugen. En ik doe dan uh, de, de walking reporter. Dus ik ga de. Ik mag niet de pitchen, heb ik al gehoord. Dan denk ik denk van nou, ja, dat is ook wel weer raar. Ja, zeker. Dat, daar maar ja, het ja toch, je ja. kent mij, ik, ik kom overal, dus ik kom ook de pitchen en we zijn helemaal geen probleem. Okay. <laughs> ze zijn gewaarschuwd, hè? Ja, ja. Ja, ja. ja ik stap gewoon in zo'n oude auto en dan rijd ik een rondje mee. Misschien, misschien, ze niet wel? Op je motor, ja. ja? Ja. Nee, de motor mag niet. Oh, dat niet? Nee? Ja. Oh, nou is wel je naam. Nee, dan dan de, dan zouden, dan zouden er zouden meer motoren moeten zijn. Nou ja. En je bent de enige motor? Ja, ja, ja. Ook in de parade op uh, zaterdagmiddag? Ook Avond. in de parade, ja. Er rijdt er ons altijd eentje mee met een skeltertje. Ja, oh ja. Is ja. Een heel oud tweetakblokje en zo erin. Maar als, um, en misschien de, de, de, een paar met zo'n elektrisch ding mee rijden. Maar nee, de, de enige motor is, is die van mij. Oh, oké. Okay. Nou, dat valt je wel toe. op. Dan ga ik even ja. kijken, ja, ja. En wat gebeurt er nog en, en, meer? Ja, ja. Heb je wat verstand van oude motoren? Nee. En van nieuwe motoren? Nee. Ik heb wel een oude Weet fiets... dat wat een viertakt of een tweetakt is? Ja, dat weet ik wel, ja. Ah, oké, okay, oké. Okay. En, en, en stotestangers zeg je helemaal niks? Jawel, ja. Nee. Ja. Ik het heb wel tijpelaars... een broer gehad die was altijd aan het aan zijn brommer uh, uh, uh, Uitbrand of zo, omdat ging het weer harder of wat ook, of zo, dat soort zaken. Maar ik heb ja, nooit meer oude van ja. gezien, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, ik heb natuurlijk zelf motoren gemaakt, dus uh, oh, okay. racemotoren dan, geen, geen gewone motoren, maar uh, een twee cilinder 125cc met roterende inlaat heb ik gemaakt met water, waterkoeling erop en zo, een eigen ja. stelingsbak. <laughs> ja. en, en heb je nog wat bereikt? Ja, ja ik heb wel een goede wedstrijden gereden, en, uh, ja. maar ik had natuurlijk heel veel uh, concurrentie ja. en uh, ik was juist even de eerste die met een uh, twee cilinder roterende blok... Uh, uh, met waterkoeling begon te racen en uh, precies een half jaar later kwam de Morbidelli fabriek met uh, uh, standaard racers, ja. ook hetzelfde concept, ook uh, waterkoeling en uh, oh. roteren neerlaten. Ben jou afgekeken? Nou, dat is niet waar. Ik denk dat hetzelfde idee. En dat heb je met Huigens te gooien. Die kwam ook <laughs> dat is een idee. ideeën. waren in Amerika ook andere ideeën. Ja, ja, ja. Nee, dat weet ik niet. Het was natuurlijk wel te voorspellen, want de 50cc had ook zo'n zo, zo modelblok ja. en die, die waren eigenlijk onverslaanbaar met, met dit type blok met, met solitaire inlaat. Dus het was logisch dat het in de 125cc ook zou kunnen. Ja, natuurlijk, ja. ja, ja. ja. En ik vond de 50cc een beetje te langzaam, dus ik vond, vond meer de 125cc ja. of de 150cc een leukere klasse. Dus je hebt ook wel eens op het circuit circuit of ofzo? Heel veel, ik heb hier op Zandvoort gereden. ik heb wel Echt op het podium waar? gestaan. Nee. Ja. Nou, stuur eens een foto dan. Dan kunnen we dat op <laughs> onze facebook zetten. We ik kennen een belangrijke foto's. Oh, oh, ja. ja, heel veel foto's thuis ja? hangen ook. Ja. Thuishangen zelfs. Ja. En bekers? Bekers ook, ook allemaal thuis. Oh, die dus zit echt een prijzenkast. Ja. <laughs> nou, ik kom gauw eens kijken. <laughs> <laughs> Waarom denk je dat die HTS is gaan doen? <laughs> <laughs> Werkdagbouw. Ja, waarom ben je de HTS gaan doen toen de tijd, heen? Nou, om, om, om, om nog weer kennis te verwerven van hoe je zo'n motor kan, uh, kan afstellen. Daarom ben ik ook daarna naar het de TH Delft gegaan. Voor afstuderen met, uh, uh, uh, met de kennis die ze in Thea TH Delft hebben. Oh, ah. wow, heel goed. Want ik ja. had een leraar, die was, uh, was een beetje een uh, vervelende man uh, in, in Wilsanglaan in Amsterdam. En die... Uh, we hadden het a, niet zo goed met elkaar en b, hij bestapte helemaal niks van, van, van, van viertak of 2 motoren, hij wist alleen maar wat van gasturbines. Oh oké, okay. ja ja, dat is moeilijk inbouwen. een helemaal andere ja. flow. Ja. <laughs> Je had een missie. Dus, uh, missie. <laughs> dus hij kwam toen naar Delft toe en daar had ik dus mijn afstudeerproject dat uh, was een race motor die ik had geoptimaliseerd. Mm -hmm. En, uh, en uh, hij kwam langs om een, om een cijfer te geven natuurlijk. Ja. En, uh, maar dan zet je zo in een raceboot op een, op een rollenbank, zo'n waterrem. Water ja. ja. En uh, dan kan je dus vermogen aflezen van, uh, van uh, wat er uit zo'n motor komt. Ja. Dan zet je die motor er gewoon op en dan geef je gas. En dan uh, kan je dus met allerlei uh, meters zien hoeveel vermogen en hoeveel toeren okay. de motor maakt. Oké. En toen? Nou, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. eerst gingen we dus in de standaardstelling en daarna had ik met andere uitlaten en andere dingen mijn uh, opdrachten uh, uh, laten zien. Ja. Dus uh, eerst ging iets van, van tot 10.000 toeren en toen zette ik mijn spullen erop en dan ging je dus weer uh, uh, uh, proberen op de proefbank, ja. maar toen ging je dus tot 14.000 toeren. En dan gaat zo'n zo zo bank, die gaat helemaal gillen en trillen en het maakt een ongelofelijke herrie. Dus hij schiet onder, onder een tafel en dat het ding dik explodeerde. Vond ik wel erg leuk. Krijg je wel een achtervoor? Oh nou. Oh. Dan hadden er toch niks van. Maar goed, we waren bij het programma. Dus uh, we hoeven niet het radioprogramma te horen, maar meer wat er op het circuit gebeurt. Oh ja, maar dat is een heel lang programma hoor. Dat, uh, oh. Ja, dan moet je gewoon even. Het begint met de Masters of Trophy. En daarna komt de hark. Hè, de, maar op zaterdag de, of zondag? Op of Vrijdag dat al. Vrijdag al. Ja. Vrijdag van 8 uur tot, uh, tot uh, 6 uur. Maar we, dus, uh, we hebben drie dagen herrie. Ja. <laughs> Dank u. Nee, en dus wij gaan uh, enthousiast... <laughs> dus zelfs een kwalificatie zie ik. Een historic F2 kwalificatie. Dus dat zijn die uh, Formule 2 motoren van vroeger oh. wel... met die open wielen. Ja, ja, die hoge toeren maken. Die open herrie maken, ja. Ja, veel, veel, veel herrie. <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar je hoort het al. Ja, je moet, er, je moet er wel wat voor... Oh, ik zie trouwens ook dat de Formule 3 500cc... Uh, is er ook een kwalificatie. Oh. Ja, ja. En dat is, dat, is de, dat is dus die klasse die in, de, in het museum komt aanstaande week. Oh, dus ook dat nog? Ja, in het museum is ook allemaal auto's te staan. Van uh, hele oude uh, Formule 3 uh, auto's, van 500 cc. Oké. Okay. Nou, J jij haalt je hart op, Pim. Uh, <laughs> <laughs> Ik sta uh, morgen om 8 uur naast mijn bed. <laughs> <Licht> in Zeeland. <laughs> Je wordt gewoon je bed uitgeblazen. Oh, dat ik. zal ik Ja. <laughs> nee, maar wat heb ik er aan raan? Ik vind die uh, optocht altijd leuk. Die parade. Maar die zaterdagmiddag, hè? Zaterdag. Die zaterdag, uh, nou, ja, laat, laat in de middag, om acht uur. Acht uur s'avonds pas. Oh. Ja. Oké. Okay. En dan worden ze ergens neergezet, dan kan je, rond, kan je erin gaan zitten of zo, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat komen ze wel aan het publiek getoond. gaan. Ze, ja, ze gaan geloof ik, nu ook bij het museum even langs. En ja. wat, wat, wat nu is ze specialer nog dan uh, oh. de voorgaande jaren. Ja, 75 jaar. 75 uh, ja. jaar Sanford. Sanford. Ja. Ja. ja, daar wordt het helemaal een opgang hè eigenlijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja daarom heb ik uh, hebben ze mij ook gevraagd om een uh, 25 jaar uh, muziek op te stellen. Van elk jaar het, ja, een mooi nummer. En die wordt dan gedurende die drie dagen wordt dat gedraaid. Heel ja, goed. Ja, dan had ik gelezen dat jij dat gaat doen. Ja, heel goed. Ja, ja. Ja. Dus je kan nog inbrengen hebben. Ja. Maar goed, uh, bedankt hiervoor. Uh, volgende week weer wat technisch. Wat ruimtevaartachtig. Ja. En nu Gaan we het proberen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay, hartstikke bedankt hè. Ja, succes bij de uitzending. Bedankt. Oké, okay, doei, doei Hoi hoi. Doei. Zo, daar zijn we weer. Wij gaan verder met uh, Boudewijn de Groot. En dit is een, een later nummer van hem, Achter de Hemelpoort. Oh, ik heb er nooit van gehoord, nee. Nee, ik ook nog.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 En Jezus riep het vertwijfeld en met dichte knepen keel Jezus ken ik wel zijn Petrus, maar zo heet er zoveel En Allah, dan probeerde ik op jouw ja, weg, klinkt dat misschien bekend?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 Ik de hemel in de nerven van het tafelblad. Daar zag ik het stof der eeuwen tussen de kruimels aan het ontbijten. Aan de muur tikte de wijzerloze klok der eeuwigheid. Het echtpaar lachte me toe en zei met zachte stem: Welkom in onze woning, aangenaam, wij zijn hem.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 u zult vergeten wat u nu zag, opdat dat de rust niet wordt verstoord. Maar in gedachten zijn we bij u, daar achter de hemel voor.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 De zaken het samen wordt je alleen maar slechter van. Maar liever dan. Dat natuurlijk ook een hele bekende, ook wat uit zijn latere periode. Want uh, qua geschiedenis zijn we nog steeds bij uh, Voor de overlevenden. En het eerste nummer dat daar uh, als single werd uitgebracht is Ken dat land? Dat lag een beetje in lijn met de eerdere protestsingels. Natuurlijk na welterusten meneer de president dachten ze nou laten we maar doorgaan op uh, de protestsongs. Maar uh, dat nummer uh, bereikte de hitlijsten echter niet... Daarom werd het tweede nummer uitgebracht, het carnavaleske Land van Mazewaal. Ja, en dat is eigenlijk in 1967 werd het, uh, ja, toch wel een nummer 1 hit voor hem. Het is zijn eerste e nummer 1 hit. Ze zeggen hier zijn de enige nummer 1 hit. Dan is het toch wel heel gek dat de avond, of de avond, toch uh, nummer 1 is geworden op de top 2000. Het ja. is nooit in de hitcharts geweest, zo, maar zo in één keer, boom. Of de top 2000 nummer 1. Ja. Ja. En na, uh, voor de overlevenden, is hij toch uh, onder invloed van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club bed hè, van de Beatles. Uh, toch ook een beetje die, uh, die kant op. Hè. Het werd ja, geen psychedelische muziek en uh, psychedelische teksten. En uh, tja, toen hebben ze picnic uitgebracht. Ja. Het eerste nummer was, uh, wat uitgebracht werd was picnic zelf. En daarna het uh, nummer Prikkenbeen. Huh? Ah, ja. Dat die samen opnam. Met Ellie Niemand, ja. ja. Ja. Dat is ook mooi leuk, een nummer. En daarna de single Waterdrager, eigenlijk, ja. En uh, vanaf die tijd begonnen ze ook steeds meer, uh, zoals eerder gezegd, voor andere artiesten te schrijven. Uh, ook bijvoorbeeld voor Adele Bloemenaal. En Verlies met Lis, waar we al wat gehoord hebben. En. Uh, ik denk toch wel dat het voor het overleven een hele grote mijlpaal is in de Nederlandse popmuziek. Ook richtinggevend, baanbrekend. Dus uh, voor mij nogmaals het beste Nederlandstalige album ever. Ja. Mooi hè? Ja. Dus, maar jij had nu nog een nummer klaar staan voor... Uh, van... Ja, het nummer dat uh, toen als uh, uh, eerste single is uitgebracht, Dat was Ken je dat land? Hier komt hij.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 Ja, in dit ja. nummer kan je natuurlijk ook heel goed uh, de arrangementen van Bert Page horen. Die toch wel wat, uh, wel wat, heel veel toevoegen aan dat nummer. Ja. Erg mooi, ja. ja. Erg mooi. Een beetje hard rock, dus een mooi brugje naar. Ja, ja, ja, Komt eraan, komt eraan, komt eraan. Een mooi bruggetje <laughs> naar. <laughs> een mooi brug. Hoi! Hoi, Vanaf 2 januari.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 Ja, Marcel. Ja, goedemiddag, Marja en Tim. Hoi. <laughs> ja, hey. Goedemiddag weer. Dan Hoi. Zijn we weer? <laughs> ja. Vakantiegangers wat we zijn, hè? Ben je een beetje een <laughs> uh, bouwende groot fan? Ja, zeker, heel erg gezellig. Ja, dus ik erg. vind het erg leuk uh, dat jullie uh, een hele uitzending uh, draaien met Bouwdenwijnige de groot. Dus uh, zeker, ja, dankzij mijn vader hè, die was ook groot fan van Bouw de Groot natuurlijk. ik ken de meeste van de nummers die jullie draaien vanavond, uh, vanaf middag. Ja, uh, ja, zeker. Erg leuk. We hadden ook nog een discussie, kunnen we twee uur lange Bouwerwijn de Groot draaien wel, rond deze tijd? Ja, waarom niet? Dat is toch van alle tijden. N uren, dus uh, ja hoor, geen probleem. Ja, nou, mooi. Ja, hoor. Ik ja, vind ja. het een prima tijd voor Bijna groot hoor. Dus, uh, altijd tijd ja. voor Bijna Groot. Altijd tijd voor mooi. Ja hoor, ja, zeker, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maakt mij niet uit in hier. Nee. Ja, maar. maar goed, niet altijd tijd voor hard hè? Nee, nee, dat is alleen s'avonds tijd voor, op maandagavond. <laughs> de, vaste, de vaste avond voor de metal. <laughs> ja, ja. Vertel ja, eens, alles. wat ga je doen naast de maandag? Uh, nou, ik ga helaas wel uh, mijn uh, History of happy Metal specials uh, komende maandag onderbreken. Dus die jingle was helaas uh, niet helemaal uh, <laughs> gepast. Sorry. Maar goed, nou, je kan nog één keertje volgende week kun je hem draaien. Ja? En dan uh, zal ik wel weer een nieuwe jingle toesturen. Ja. Want uh, dan zit de History of Heavy Metal Specials er alweer op helaas. Ja. Volgende week heb ik er nog eentje, maar uh, komende maandag uh, heb ik weer een, een gast in de uitzending. Die uh, heeft even plaatsgemaakt voor die uitzending die ik uh, volgende week dus heb. Het uh, ja. gaat om een, uh, ja, een zandvoorter uh, die ook van metal houdt. En die uh, komt uh, zijn muziek uh, laten draaien door mij. Okay, wat leuk, hij hè? heeft een, ja. uh, een playlist ingestuurd met uh, zijn favoriete nummers. En um, oh. ja, die ga ik dan in zijn willekeurige volgorde draaien. Nou heeft hij heeft uh, mij daar de vrije hand in gegeven. Dus uh, okay. nou, uh, gaan we daar lekker uh, van genieten komende maandag. Uh, mijn gast heet uh, Michael van Oostendorp, is ook woonachtig in Zandvoort. En ik ga hem alles uh, vragen natuurlijk over hem en over zijn uh, muzieksmaak. Uh, wat heeft hem, uh, ja, nou, doen luisteren naar metalmuziek. Hoe is hij tot die uh, <laughs> muziekstijl gekomen natuurlijk. Nou, dat soort vragen ga ik hem allemaal stellen. Hoe doof is hij? <laughs> ja, <laughs> hoe, hoe doof is hij? Ja, precies. <laughs> dat zal allemaal meevallen. Maar ja, misschien wel door alle concerten die hij bezoekt. Dat uh, zal ik hem ook allemaal vragen. Dus uh, nee, er wordt een leuke uitzending komende maandag. Uh, ja, het, is het is een aardig, uh, aardig lekkere playlist met vooral uh, veel uh, klassiekers wat hij heeft ingestuurd. Dus uh, liefhebbers van uh, de old school, heavy metal en trash metal komen die avond uh, lekker aan hun trekken, denk ik. Ja, ik heb nog een vraagje. Ik moet uh, ja, voor ik. de historische uh, Grand Prix. Ja. Uh, en 75 jaar uh, uh, Zandvoort uh, circuit. Ja. Moet ik een lijst opstellen van uh, per jaar het beste of het, uh, ja, het mooiste nummer of zo? Ja. Welk hardrocknummer moet ik daarin plaatsen en in welk jaar? Oeh, je wil er ook een hardrocknummer <laughs> in plaatsen. Ja, en welk jaar? Ja. En welk jaar? <laughs> ja, uh, en het heeft, moet met race te maken hebben? of nee, zo? Of of het niet. nergens mee te maken te hebben. Nee, okay. nee, nee. Uh, jeetje, ja, goeie. Nou ja, iets wat uh, wel lekker vlot is, uh, wat mijn associatie dan met race, ja, Highway Star van Deep Purple bijvoorbeeld, misschien wel Oh, is dat, het ja, dat is ook wel leuke. Ja. 1972, ja. uh, ja. als ik me niet vergis. 1991. Ik, 19, ja, ja. ik 19, heb 70. gekozen voor Guns N' Roses van Knocking on Heaven's Door uit 1991. Ja, ja. ja ook altijd lekker natuurlijk, ja. uh, Bob Dylan koffer. of Paranoid van Black Sabbath. uit 70 ja. ook altijd lekker, ja. ook lekker vlot ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat knalt er ook in. Maar ook een beetje een associatie met, uh, met snelle auto's en racen en doen. Niet dat het daar nee, mee te nee, maken heeft. Nee, maar het nee, is hier wel een lekker vlot nummer. Dus je gaat wel lekker gaspedaal van die trappen, zeg ik. <laughs> uh, <laughs> ja, misschien wel een uh, gepast bij die, uh, die dag. Ja, maar ja, ik, ik hoorde het inderdaad. Leuk dat je dat mag doen. Ja, nee, ja. Bedankt. Oké, okay, dat is wel een goede tip. Ik heb in ieder geval wat ideetjes gegeven. Ja, ja, <laughs> Mocht ja. je meer willen weten, dan uh, hoor ik het wel van je. En wij gaan maandagavond luisteren naar... Hey, het, het op oh, Maandagavond, om 9 uur tot 11 uur, s avonds, uh, met gast Michael van Oostendorp uit Zandvoort. Dijhard Metalhead. <laughs> luisteren allemaal. Hé, hey, hartstikke bedankt, hè? Ja, graag gedaan. Tot, tot, uh, tot volgende week weer. Tot volgende week weer. Succes okay. met de uitzending. Doei, doei. Doei, doei. doei. Bedankt. Ik zat even uitrusten, naar die motor te kijken, ik kan er uren naar kijken, ik kan er ook uren over lullen trouwens. En toen kwam er dus een vent aan, en die kende ik niet, ik had hem nog nooit gezien. Hij liep daar in zijn eentje, op klaarlichte dag, in zichzelf te lullen, en het was een Brabander. Dat hoorde ik, want uh, nou, ik ben zelf ook een Brabander, daar ben ik onlangs achtergekomen. En uh, dan hoor je dat, hè? als iemand uit dezelfde streek komt, dan, dan hoor je dat meteen. Hoef ik niet uit te leggen, heeft iedereen waar je ook vandaan komt, denk ik, hé hey, pam, dat is een Brabander in mijn geval. Weet je wel? Ja. Ik kan niet uitleggen, het was een soort klank. Uh, hij liep daar van: wastebrood, carnaval... Oi, oi. Nou, snap je? Een soort klank. Ik dacht: Oh, een hey, dat is ook toevallig. En toen dacht ik: Het is helemaal niet toevallig, want ik zie steeds meer Brabanders de laatste tijd. Weet je wel, overal waar ik ben, overal keihard veel Brabanders. Amsterdam ook zit er helemaal vol mee. En toen dacht ik: uh, Er zijn er steeds meer. Dat kan twee oorzaken hebben. Of, er komen er daadwerkelijk steeds meer bij, hè? per saldo. Uh, misschien is het wel zo dat Brabanders als een soort uh, zombies Nederland proberen over te nemen. Uh, dat kan. Uh, en dat je niet per se in je nek gebeten hoeft te worden, zoals bij een zombie... maar dat je al geïnfecteerd raakt als een Brabander doet wat hij doet, namelijk naast te komen staan en slap over van hey golf lekker weer of niet oh man lekker zeg oh, heerlijk zo hè 20 graden warm zat als het warm is dan vind ik niks heet de golf heb ik niks aan dan zit ik lekker binnen met een gordijn dicht <laughs> ja ja lekker terrasje pikken lekker duveltje duveltje drink je ja, duveltje oh ja, ik heb best mannen heb ik het een palm palm heb ik ook een tijdje gedronken, lekker lekker speciaal beetje. ipa ipa ipatjes ipatjes vind ik ook lekker ipatjes ipatjes niet zo hoppig ja vind ik lekker moet ik in, moet geen tien drinken want dan lig ik om ja ik ga het ah leuk. ik heb honger wil jij worstbroodje zullen we worstbroodje goed? Nou? Want dat doen ze. Uh, en dat als je dat doet, dat je dan dus ja, binnen de kortste keren geïnfecteerd raakt. En een soort onverklaarbare craving krijgt naar worstenbrood, carnaval. En varkensfokken in veel te kleine slecht geventileerde ruimtes. Oh. Dat vind ik geen leuke lach. Jawel, Beetje hard, maar maakt niet uit. Uh, ook een van mijn passies trouwens. Varkensfokken willen. Nou. Dus, dat kan hè. De... Zombie-theorie, dat kan. Of, which is more likely... Ik zie gewoon steeds meer Brabanders, omdat ze mij heel erg opvallen, omdat ik er in mijn eigen leven de afgelopen periode meer mee in aanraking ben gekomen. En dan zie je ze ineens overal. Ik bedoel het fenomeen van als je net een rode auto hebt gekocht, dan zie je ineens overal rode auto's. Dat bedoel ik. Ja. Is Dat niet zo moeilijk. In ieder geval... Uh... Oh. Die vent komt om af. Hij was dus in zichzelf aan het lullen, zoals ik net al zei, En uh, ik had eigenlijk meteen mijn oordeel klaar. Kunnen we goed oordelen? Hè? Zoals, uh, nou goed, zoals de meeste mensen heel goed oordelen. Ik denk, de vent is hartstikke gek. Want hij loopt klaarlichte dag in zijn eigen lullen. <kugt> koek, koek, weet je wel. En toen dacht ik, nee, doe dit nou eens niet. Hendra Ball. Hendra Ball, this is so not you. Don't judge the book by Scaffa. Dacht ik. Ik doe het niet, want dat die vent in zichzelf aan het lullen is wil niet zeggen dat hij helemaal gek is. Want dat doe jij zelf ook wel eens. Eerlijk is eerlijk. Honest is honest. En dan dacht ik, ja, dat is ook zo. Ja, dit was Henry van Loon. Met Brabanders. Het is dus een klein stukje te cabaret dit keer. Ja, heel klein stukje inderdaad. Ja. Ja. Volgende week doen we weer een stukje. Een lang stukje inderdaad. Ja. Een beter stukje. Ja. Yes. verstaanbaar stukje. Een verstaanbaar stukje. <laughs> ik heb gisteravond nog zitten kijken naar uh, Nick en Simon uh, over de Beatles. Nick en Simon? Ja, op zich wel leuk hoor. Ze lieten ook oude beelden zien van de Beatles. En ze praten bijvoorbeeld met uh, de secretaresse van de Beatles fanclub. En dat was heel leuk. En uh, oh, een paar die, uh, die de Beatles nog ontmoet hebben en zo. En, maar ik zeg het omdat uh, hun teksten werden ook ondertiteld... Oh ja, we hebben zo'n accent. Ja, soms zijn ze heel goed voor verstaan, maar soms dan beginnen ze op een, ander, een andere taal te praten. Volgens mij, volgens mij ook een beetje Twents of zo. Ik weet niet waar ze vandaan komen, maar het was leuk, ja. Ja. ja. Ik heb dat een keer in Friesland gehad. Toen stond ik bij een, een, een, een, een telefooncel en ik moest ja? wegvragen. Nou, ik kreeg antwoord en ik wist nog niet wat ik uh, wat ik naartoe moest. Nee? Nee. Onverstaanbaar. Dus. <laughs> yes. nou, dan nog even een dat. beetje uh, afronden met uh, ja. Baudouin de Groot. Ja, zijn grote vriend Lennart Nijg, uh, daar kreeg hij op een gegeven moment ook weer ruzie mee. Maar gelukkig is het begin de jaren negentig is dat weer hersteld. En toen zijn ze ook weer verder gaan met uh, platen uh, maken, uh, nummers schrijven. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Helaas is uh, in 2002 uh, is Lennart Nijger overleden. Te veel te jong. Ja. En toen is hij uh, op, met eigen teksten doorgegaan. Ook uh, best wel mooie nummers. Best wel heel ander. Meer persoonlijk, denk ik. Uh, ja. Ik vind vooral Lennart Nijger heeft wel... beetje uh, is een beetje heel... Uh, land van Maas is toch ook ongelooflijk hoe hij ja. dat die teksten en die Nederlandse woorden die gebruikt, dat is erg knap. Ja. En bij Boudewijn de Groot vind ik dat ja, toch wat uh, directer. Hè? Uh, hoe sterk is de eenzame fietser? die? Hè? Ja. Dat soort zaken. En op een gegeven moment is hij toch uh, een beetje gaan afbouwen. Uh, hij heeft hem ook aangegeven in 2015... Uh, verscheen het laatste album, hè? Achterglas. Ja. Maar hij is gelukkig wel uh, bezig gebleven met muziek... want hij in 2016... Ja. Tot nu is hij eigenlijk met vreemde kostgangers... is gaan toeren en platen maken. Met ja. Henny Vrienden en Short Cooijmans. Ja. Dat is ook wel leuk. Mooie muziek ook, hè? Ja, dat is... Uh... Heb je ze gezien, ja? ja? Ja, ik heb ze gezien, ja. Okay. Ik heb ze hier ook in mijn reisje zitten... met dit is alles, maar weet je, het zijn covers... van hun eigen nummers... Uh, wat ja. ze voornamelijk speelden. Ja. Maar ze hebben ook uh, nieuwe nummers gemaakt, hè? Niet alleen maar covers, maar ook nieuwe nummers. Oké, okay, maar die heb ik niet gevonden... Als het goed is, voor het eind januari 2023 uh, is er een laatste album van Vreemde Kostgangers verschenen. Oké. Okay. Onder de titel Mist. En er kwam het nummer Luie Liefde als voorproever. Dat zullen we even opzoeken. Ja, ja is goed. Oké, okay. nu wat anders en dan zoek ik even Luie Liefde Dan begin ik ja. met een laat nummer van, uh, van Boudewijn de Groot en dat heet Hoge Duin. Oké. Okay.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 Op zoek naar wie ik lief had en die ik nimmer vond. Waar ik ook ging ter op buiten nieuwe lust. Hier blijft zij altijd wachten. Hier vind ik altijd rust.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 Dit was de luie liefde van uh, vreemde ja. kostgangers. En ik hoorde voornamelijk Henny uh, vrienden volgens mij. Yeah. Ja, en de rest hoorde je een beetje op de achtergrond. Je hoorde George Kooymans wel hoor. Okay. Maar echt op de achtergrond. Ja. Ja. En, uh, nou, we hebben even ja. geïnventariseerd wat ons beste nummer is. En dat is ja. uh, van Boudewijn gewoon dat is strand geworden. Ja. Ja. Dus we nemen afscheid van jullie. En, Deze, uh, strand. Volgende week zijn we er weer. En dan weer met uh, uh, eendagsvliegen. Ja? En die week erop zijn we er vanaf het, uh, vanaf het circuit. Doen we. Ja, hartstikke mooi. Iedereen bedankt en een goed weekend. Goed weekend. Doei, doei.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 maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje niet verlucht. Dat wordt dan in Die eindigt meestal in de cellen. is men in is weer je weer in zand, dat je hele lijf verbrand. Dan ga je zuipen als een beest. Dan je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en je zelfs binnen nat. Aan de rand van Nederland, land, de rand van Nederland, land, de rand van Nederland. Always look on the bright side of life.